Een dagje onder het net. Een hoorspel van Frank Hertzen, regie Ad Leupler. Nieuw lichtluisteraars, u luistert naar Universum 1. Het is morgen nummer 59, 1996. Ik lees u het algemeen nieuwsbulletin voor. Door de gezamenlijke inspanning van onze lichtdeskundigen ...kon ook vanmorgen de zon weer in haar baan worden gebracht. Verwacht wordt dat de lichtbron deze dag tenminste 13 uur 28 minuten zichtbaar zal blijven. De positie van het net over het ons bekende leefgebied is onveranderd. De vanmorgen gemeten middellijn is nog steeds één mensenleven groot. Verwacht wordt dat ook vandaag geen afwijkingen zullen worden geconstateerd. De slaapkamers in de onderscheiden woongedeelten waren weer vol leven. Er hebben kinderen om water geroepen. 340 mannen hebben een vrouw gekust. Er werden op de seksmogaven 34 vleesexplosies geregistreerd. 89 inwoners werden vermoord. 21 gingen op de voorgeschreven manier de zachtjes dood. In het zuiden is een leider gearresteerd die opdracht aan een zijnde ondergeschikte had gegeven een nutteloze te liquideren. In een verklaring wordt gezegd dat de leider tot zijn daad is gekomen omdat hij honger had. Twee woonruimtes zijn vannacht door de controledienst ontruimd en de bewoners zijn overgebracht naar de staatsverzamelplaats. Het betreft hier twee aspirant-wachters die versen schreven, welke als een gevaar voor de algemene leefwijze moeten worden gezien. Ook deze morgen zijn weer talrijke overblijfselen gevonden van netbeklimmers. De Staatsordendienst maakt bekend dat ieder die een dergelijke rest aantreft in zijn of haar leefcirkel hiervan direct aangifte moet doen. Na uw aangifte zullen dragers naar de onderscheiden plaatsen worden gezonden om de delen te verwijderen. Ook vandaag zal weer een poging gedaan worden om de mazen van het net te vernietigen. De school ter verwijding van leefruimte heeft een tot nu toe niet gebruikte formule ontwikkeld... ...waarvan een gunstig resultaat mag worden verwacht. Vanmorgen is gebleken dat twee nieuwe wachters hun plaats aan het net hebben ingenomen. De eerstvolgende nummers die hierna in aanmerking komen worden bekendgemaakt in de middaguitzending. Wij delen mede dat. Zo, dat weten we dan ook alweer. Het is verdomme, elke dag hetzelfde. Altijd diezelfde flauwekul. Hé, nee, dat roodnet. Kun je kunt er toch geen donder meer aan veranderen? En net is niet kapot te krijgen, nog geen spaander. Ik begrijp niet dat we nog wat proberen. Dit er altijd. Je komt er niet onderuit. Ja. Geen beweging, zegt hij. Ja, dat, dat haalt je de donder. Het is veel sterker dan wij. Het helpt allemaal. Lekker. Zullen we maar eens gaan kijken wat te eten is. Misschien zijn er wel weer een paar vertrokken. Dan hebben we weer wat meer vandaag. Het is een mooie lichtdag, daar kun je wel zeggen ja. Het is bijna nog mooier dan gisteren. Bijna, ja. Maar toch niet even mooi. Er is natuurlijk altijd verschil. is die morgen nog mooier. Dit zou best kunnen, ja. Als het morgen nou mooier is... Ja. Dan is het vandaag toch eigenlijk niet zo mooi. Nee, dat niet. Is het eigenlijk een rotdag? Een rotdag, ja, dat is het. Nou ja. Het beste vermaken niet. Er is toch niks aan te doen. Even het laken recht leggen. <lacht> was er anders mooi vroeg bij. Deze het was toch al licht. Deze is nog hartstikke jong. Hoe weet je dat? Ik heb toch gekeken? Heb je gekeken? Natuurlijk. Ja, en dit? Jij dat niet? Ik kijk nooit. Ik draag. Hm, Zo'n kop is kapot. Je ja, ziet geen hoofd meer. Hele smak maken ze ze vallen. Tok. Weg. Er liggen er nog heel wat anders. zijn niet tomaten. Hoe weet je dat nou weer? Je zoon heeft het me verteld. Hoe gaat het met je zoon? Goed, dank je. Niks is er Koel Je glijdt mooi op je smoel als je niet uit je doppen kijkt. Je moet ook uitkijken? Je breekt je nek voor je het weet. Je kan op allerlei manieren kapot gaan. Je vraagt je af, waarvoor doen ze het? Ik wil het niet weten. Er is er nog nooit eentje Helemaal bovenin gekomen Dat lukt je niet Moet je niet zeggen Het zou best kunnen Onmogelijk Niks is onmogelijk zeggen ze Maar dit toevallig wel Jij wordt kwaad hoor ik Nee Ik vergis me Jij werd kwaad Misschien klim ik er ook nog wel eens in ik weet het net. Je bent mijn jongen. Gek ben je. Helemaal niet. Ik weet hoe je het doen moet. Ik heb andere fouten zien maken. Die ken ik nou niet maken. Ik zei toch al, jij bent gek. Toch probeer ik het misschien. Je bent te oud ook. Ik tel nog mee, hoe je. Zo oud ben ik niet. Spaal je krachten maar voor in bed. Daar ben ik de oud voor. Nou dan, zie je nou wel. Luister nou. Je kunt een ladder nemen. Dat scheelt sowieso een eiland. Dat mag niet. Ach, man valt dood. En het is laf ook. Voorzichtig, dat ben ik. Gisteren heeft onze groep er drie uitgehaald. Ze hingen aan hun knieën de een hebben ze de vingers los moeten snijden. Die ploft erop bijna naar beneden ook. Dat geeft weer een smeerboel. En wij kunnen het natuurlijk weer opruimen. Ze krijgen dat 2% premie bovenop hun gewone toelage. De groepsleider heeft gezegd... Het wordt weer drukker, zei hij. Dan komen er nog veel meer. ziet zeker in de tijd van het jaar... Zit niet in het jaar. Zit in onszelf. Nou, in ieder geval. Misschien kennen we dan met vakantie. De zoon helpt me nou ook mee. Komt er heel wat binnen. Waar gaan jullie heen met vakantie? Zomaar. Nergens heen. Er is een bustocht naar de wachters deze zomer. Mijn vrouw heb ze nog nooit gezien. Dan kun je er beter thuis laten... Is het dan zo erg? Ik heb ze gezien. Het is erg. Ze moest het niet toelaten. Ze willen het toch zelf? Ze zijn stom ook. Er is niks te vinden achter het net. Ze zitten maar met hun hand achter de mazen te vrimmelen. Maar er is geen moer te vinden daar. Ze zit nog naakt ook, heb ik gehoord. Is dat waar? ja. Dus wat voor de wijven. Kun je wat zien? Niet wat jij bedoelt. Alleen een rug. Nou ja. Beter wat dan niks. Niks voor jouw vrouw. Wat weet jij van mijn vrouw? Je moet je niet meteen opwinden. Ik vraag je wat weet jij van mijn vrouw? Wat ik van alle vrouwen weet. Het is allemaal hetzelfde. Niet bij de mijne. Goed. Niet bij de jouwe. Ik weet het nou al. Hm. Jij weet veel, is het niet? Dat zeggen ze. Maar je bent laf ook. Dat zeggen ze ook. Jij vreet je op voor een spijt. Toch niet? Alleen omdat jij het nooit geprobeerd hebt. Ja, je bent laf. Je durft er niet eens aan te denken. Jij zit daar maar met je heilige kopie. En je denkt aan mijn vrouw. Maar je durft niet te klimmen. Nou moet je niet vervelend worden. Je bent een godvergeten lafaard. Ook goed, lafvaart. Alleen om jou te treiteren, zou ik erin klimmen. Je moet doen wat je niet laten kan. Kom, dan wordt er weer verder. Dan gaat hij nog stinken ook met die warmte. En toch ga ik het nog eens proberen. Ik ben niet te oud. Pak die nog beter, nou. Ja. En zo zijn we dan vlak bij het net, dames en heren. Zoals ik u al gezegd heb, het is een erg stevig net. Zo stevig dat tot nu toe de modernste apparatuur heeft gefaald. Toch heeft men het vaak geprobeerd. Maar het net is veel sterker dan wij. Alle pogingen om een doorgang te forceren zijn tot nu toe op niets uitgelopen. We hebben ook geen enkel gegeven over de aard en samenstelling van het materiaal. Er is zelfs geen schilver van af te schrappen. Dit net weerstaat alles. Wanneer u nu naar links kijkt ziet u de gebouwen van de school der verwijding van leefruimte. Hier worden degenen opgeleid die tot taak krijgen het net te vernielen. Dit zijn de mensen die het alomtegenwoordige net tenslotte zullen overwinnen. En daar zijn ze dan, onze dapperen. Zij nemen nu hun plaats in, de verdedigers van Waterloo en het heilige land, de strijders van Vietnam en de Negev. De menigte wijkt achteruit, Mensen strooit bloemen voor hun voeten. Citoyen, donnez des enfants à la patrie, leur bonheur est assuré. het vlees van de moeders voorbij. Dit is de trots van de natie. Let u vooral op de stoere, zeggende gezichten, de verbeten monden, de frons op de voorhoofden. En ziet u achter de oogleden de glans van de angst... U bent mevrouwtje voor 1 gulden 75 mag u erin uitzoeken in het postorderbedrijf van de dood. Ik geef een orde dikke cadeau bij afname van twee stuks tegelijk. Dank u wel. En die jonge dames daarachter, hebben die nog belangstelling voor het ene of voor het ander? Een onbevlekte is misschien? Die wordt gegarandeerd. Slecht zuiver zaad wordt vergoten. meer interesse heeft voor dit machtig zaad, voor deze historische component, gaan wij weer verder. En dan komen wij nu aan de plaats waar de meeste pogingen worden gedaan, de nok van het net te bereiken. Hier beginnen de meesten hun klim naar boven. Helaas moeten wij telkens weer constateren dat er niemand is die het haalt. Ja, stapt u maar even uit, dames en heren. Strekt u de benen maar even. Een ogenblikje verpozing. Een mooi schedeltje heb ik hier. Eerst maar eens eventjes mijn saddoek. Je bent doodgraven of je bent het niet. Ja. Kunnen we tenminste zien wat we zeggen. Ze moeten in vrede rusten, de vriendjes. God is alomtegenwoordig. Dat weet je, mijn kind. Vannacht zegt mevrouw niet doen, Karo. Nou niet. Als God het is zag... Waar twee of drie in mijn naam tegenwoordig zijn, lieve kind, Dan ik in hun midden. Toch ellendig. Net of er iets tussen ons in is. Ik kan je op zo'n manier niet volledig geven. Wat zeg je, mijn kind? Al voor je huwelijk? Vanmorgen had ik er eentje van wie ze bijna helemaal in zijn lijf zat. Heel klein kereltje was hij geworden. Het was maar een klein kusje ook. Je weet, mijn kind, dat hij tegen de wetten van de heilige kerk is. Het gaat niet aan de Heer te weerstreven in zijn plannen. Je mag dan ook absoluut geen middelen gebruiken. Het is helemaal geen moeilijke baan. Schip je in de grond, langs het schaduwlijntje van het net, gaat je open, gaat je dicht. Het is goede grond ook, lekker smeuig. <laughs> die willen die hebben het maar goed. Want hel en verdoemenis zijn voor hen die niet gehoorzamen aan zijn heilige wet. Hij is de wreker. De onverzadigbare, de verschrikkelijke. En wij moeten voor hem buigen. Niemand vertelt het ze. Ze doen het allemaal uit hun eigen. Onbegrijpelijk. Je moet vertrouwen hebben, mijn kind. Vertrouwen en geduld. De vader heeft nog nooit iemand beschadigd. Soms denk ik wel eens: wat zijn ze leeg? Zou een geest nog een tijdje doorklimmen als zo'n laag al hier is? Dat zou toch nog zo gek niet zijn? Ze geloven allemaal dat ze het zullen halen. Je hebt ongetwijfeld een grote schuld op je geladen, mijn kind. Je bent hoogwaardig geweest. Maar kom vanavond tegen een uur of negen maar op mijn kamer. Dan kunnen we samen naar de wegen zoeken die naar een oplossing voor je probleem leiden. Ze hebben nooit veel bij zich ook. Hun namen zijn ook niet meer te achterhalen. Net of de wind ze wegblaast. Ik dank u, heer, voor dit bevrijdend gevoel. Ik herinner me die winter toen hadden we bijna niet meer te vreten. Hoe heette die jongen toch ook weer die toen bij ons in huis was? Ineens was hij verdwenen. Maar het is alweer zo lang geleden. Tien jaar ongeveer en dan kunnen we schudden. Ja, je benen erop, karl. Zo? Nee, nee. Iets meer naar links geloof ik. Zo dan? Ja, ja, zo is het uitsteken. Ouds En nu we het dan toch over de liefde hebben. Ik zou je een goede dokter aanraden. Maar goed dat ik een verstandige vrouw heb. Anders was ik al lang hartstikke gek geworden. Ze zei nog, je graaft veel te diep. Je bent doodgraven tot in bed. Niet zo diep, zei ze nog. Maar ja, wat weet je? Het is mijn vak tenslotte. Ach, niet Theodora van Liefde en Peter van Hoeschoten. Dit is de derde en laatste afkondiging. En ieder die tegen dit huwelijk bezwaren meent te kunnen aanvoeren, dient dit aan de kerk kenbaar te maken. Ja, kom ik, ik ga maar weer eens. Er liggen nog hele stapels. Vandaag de vrouwen maar weer eens. Die zijn toch al moeilijker, de mannen. Ze hebben meer leedemaat. hè. Omdat moet het toch ergens zijn. Ze hebben gezicht. die vak 36. Alles is er een vijf. Daar moet hij in. Ja, maar alles is hier al dicht. Ze hebben zich weer eens vergist. De klootzakken. En we kunnen niemand meer bereiken natuurlijk. Er is weer eens een bespreking. Ze hebben altijd wat te houden. Het is dus niet over het een, dan is het over het ander. Die verdomde de belangrijkheid van ze maakt me ziek. We zouden ons rot voor niks. Ik schaar ermee uit. Dit heb je al eens gezegd. Maar je weet dat dit niet kan. Maar wij kunnen toch niet eeuwig blijven sappelen met dat kaleren ding? Onze verdiensten gaan zo mooi naar de bliksem. Weet je wel? Ik geloof dat ik maar een andere baan ga zoeken. Eentje die meer bevrediging schenkt dan deze... Hoe zou je dat willen doen? Als je je bek open doet, pakken ze je op. Je kan toch gewoon verdwijnen? Stiekem bedoel ik. Maar Je kan de romers niet uit. Je kan nergens terecht als je geen ontslagbewijs hebt. Als je het helemaal niet meer weet, kun je nog naar boven? Of naar beneden waar hij hier naartoe gaat? Dat naar boven klimmen heeft helemaal geen zin. Er is nog eenmaal niks te vinden. Geloof jij dat nou werkelijk? Ze zeggen, sommigen zeggen dat ze wat hebben zien bewegen achter de mazen. Schaduwen, zeggen ze. Ze zijn heel anders dan wij hier. Net grote vogels, zeiden ze. Die zijn allemaal gek. Er is niks. Maar het licht dan, dat is dat toch ook buiten? Waar komt dat dan vandaan? Het is het niets dat kaatst. Onze inspanning zorgt voor het licht. Het niets... Niet zich. God Het is natuurlijk helemaal fout gedacht. Hij is niet almachtig. Hij is er niet. En hij kan dus ook niks doen aan het net. Dat stomme lijk ook. Het is net of je met je verleden ontzout. Terwijl het je boterham in je toekomst is. Mankeert er nog maar ander die gaat grienen. Hé, hey, kameraad, kan jij ons misschien helpen? ik heb geen tijd voor jullie. Ik, ik heb het te druk. Oh, verdomme, je kan toch wel even luisteren? Nee. We nee. moeten dat hier kwijt, maar we weten niet waar. Dat is jullie taak, niet de mijne. Ik graaf alleen maar. Ze zei jij moet in vak 36a, maar dat is al vol. Het is mijn taak niet, zeg ik je toch? Wat heb jij daar eigenlijk onder je jasje? Laat het <totstuk> eens zien. <totstuk> Verrek. Kijk nou eens. Een broekje en een BH. Ze was jong en... Heel erg mooi. Ik heb lang moeten zoeken. Heb jij dat gepikt? Geef eens hier. He? He? Geef hier. Geef hier. Het is van mij. Val dood, vent. Dat is nog mooi spul, zeg. Een goede BH, Goed merk. Mooie stof. He? Jammer dat die leeg is. Als mijn vrouw dat zou zien, werd ze compleet gek van de jaloersheid. Die draagt ze al jaren niet meer. He? Geef hier. Geef hier, zeg ik jullie. Weet je wat? Niet de helft. Jij wat? En ik wat? Neem het hem maar niet kwalijk, doodgaver. Je hebt nog altijd van die gekke ideeën. Als het jonge meid aangaat, zeker. Hij is er erg gevoelig op. Ik heb er zo lang naar gezocht. En dan nemen ze het nog af ook. Wat moet ik nou met een halve? Dat is toch zeker jouw zaak ook niet. Wat je ook dan... Ik zou nog maar wegwezen. Anders moet hij nog meer van je hebben. We ja, dus krijgen jullie ook nog wel eens hoor, hè. Ja? Dat soort pakken ze ook nog wel eens op. Naar het noorden sturen ze je. Zielige man. Echt zielig. Maar wij zitten nog steeds met dit hier. Dan laten we het in de verzamelput gooien. De hele boel loopt nou toch in de war. Eentje meer of minder merkt niemand. dus die ook niet vol is. Daar moeten we achter zien te komen. Kom mee. Ja. Hup. Daar gaat ie weer. Meneer, hebt u een vuurtje voor me? Natuurlijk. Een ogenblik. Poo, warm, niet waar? Klein beetje. Ze komen nu gauw langs. Uh, moet u niet kijken. Wie komen er langs? Weet je dat niet? Die waarom het draait? Ze hebben mij niet verteld, meneer. Ik weet het niet. Maar man, ze hebben toch iedereen uitgenodigd? Heb je helemaal geen bericht gehad? Ons soort sturen ze nooit bericht. Vreemd, maar je bent er nou toch. Ik ben er, ja. U gaf mij toch vuur? D dat is zo, dat is zo, ja. Gek, je twijfelt altijd een beetje. Maar er komen er ook zoveel voorbij. En van dichtbij let je alleen maar op hun handen als je een vuurtje geeft. Dan is er bijna geen verschil te zien. Bij ons hebben ze allemaal witte handen aan de binnenkant. Maar voor de rest zijn we zwart. Dat zie ik, ja. En, uh, en u, lieve juffrouw. Hebben ze u ook uitgenodigd? Ik heb een kaart gekregen, ja. Waarom gaat u kijken? Het is een groot feest. Je hebt een erg mooi hemd aan. Ik vind het mooi. Het komt van de overkant. Het is niet zo duur daar. Ik vind het erg mooi. Ik heb ook al zo lang een wit hemd willen hebben. De zon zit erin. Wit houdt de zon van. Hij heeft er maar één die zo mooi is. Hij is er erg zuinig op. Het moet lang mee. Eerst wilde ik het van binnen rood vijven. Maar dat is te gewoon. Daarom heb ik het maar zo gelaten. Wat denk jij ervan? Het steekt erg mooi af tegen je huid... Ja? Mijn broer heeft ook zo'n hemd. Maar dan niet zo wit. Maar het staat hem lang niet zo goed als jou. Mijn vader zegt vaak tegen hem, je moet zo'n hemd niet dragen. Het doet pijn aan je ogen. Het is de kleurencombinatie waarop u dient te letten. Het zuiver wit op het prachtige zwart. De degelijke de Prima afwerking. De ruimte vooral die je lichaam erin heeft. Ja, dames, zo zijn er niet veel. Zeg, wil je werkelijk kijken? Of zei je dat zomaar? Ik heb er eigenlijk niet zoveel zin in. Al die mensen die maar schreeuwen en lachen. Ik hoor er niet zo bij, geloof ik. Ze zingen heel anders dan wij. En ze doen zo gek. Net of ze bang zijn. Wegkruipen voor een groot beest. En ze willen je altijd maar aanraken. Of ik nou een wit of een zwarte jurk aantrek. Ze raken je altijd aan. Je kunt niet eens gewoon over straat lopen. Er zit vuur in hun ogen als ze schreeuwen. Kom eens bij me staan. Achteruit mensen, achteruit. Kijkers, ik geloof dat nu het grote ogenblik is aangebroken. Ze zijn nog niet helemaal zichtbaar, maar ik geloof dat er nu wat gaat gebeuren. Ik zie er een paar met planken sjouwen. En vlaggen, Oh, vlaggen zie ik, witte en zwarte vlaggen. Er wordt een rode loper uitgelegd. Ah, kleine kinderen met bloemen in de handen gaan naast de loper staan. Jij bent eigenlijk de eerste die met me wil praten. Zal je niet praat, bedoel ik? Ja? Een vis ben ik. Ik zwem langs de stoeprand. Niemand kijkt maar. Ze kijken wel naar je. Zoals ze naar de dieren kijken. Er zijn zoveel dingen die ik niet begrijp. Het is ook erg moeilijk te begrijpen. Soms begrijp ik mezelf niet eens. Mijn vader verkoopt vis... Oh, hele mooie vis. Als ze pas gevangen zijn en hun buiken nog bewegen, heeft hij altijd medelijden met ze. Ze zijn in een andere wereld, zegt hij. Mijn vader noemt zijn vissen mensen. Omdat ze in een andere wereld komen, krijgen ze het benauwd. Vissen, hoe ook in het water? Soms heeft hij vliegende vissen. Die brengen het een heel eind, zegt hij. Ze vertellen de anderen wat er te zien is boven de oppervlakte. Maar zij gaan ook altijd door. Vertel me van jouw stad. Je eigen stad. Het is er echt waar? Verder. We hebben veel doden gehad deze zomer. Voor mijn familie drie. Je praat er zeker liever niet over. Ach, het geeft me. Jullie hebben ze hier ook? Ja, dat is zo. Elke nacht bijna. Er waren anderen die over de zee kwamen... Met lange baarden en dikke boeken die vertelden hoe wij het doen moesten. Maar ze wilden het ons niet voordoen. Toen hebben ze gezegd, jullie zijn te stom. Zeiden ze dat? Een paar van ons hebben toen geprobeerd. Erin te klimmen bedoel ik. Mijn broer was erbij. Mijn oom. We zijn nooit meer teruggevonden. Dan zijn ze een heel eind geklommen. Daarna hebben mijn ouders mij geld gegeven. Ze zeiden, ga naar de overkant en probeer het. Wij zijn er te af voor. En misschien lukt het jou wel. En hier ben je dan. En hier ben ik. we zijn er te veel. De wachtlijsten zijn lang. Het zal nog wel een poos duren voordat ik aan het net mag gaan zitten. Ik weet zeker dat het je wel zal lukken. Kijk eens. Van alle kanten komt nu het volk. Ze dringen op naar het midden. De controleurs hebben de grootste moeite de massa in de bank te houden. En ja, ja, ja, kijkers, luisteraars, daar zijn ze dan eindelijk. Zij is geheel in het wit gekleed, hij is een stemmig zwart, hij draagt een roze in een knoopschat. Ze buigen en groeten het volk. Luisteraars, er schijnt iets vreemds aan de hand te zijn. Het moet een misverstand zijn, dit kan niet. Luisteraars, de witte en de zwarte klemmen op elkaar vast. Ze verhoorten elkaar. Ja, er komt een man naar hen toe, die hen uit elkaar probeert te rukken. Het is de bekende professor Scheiding. Hij heeft een spiegel in de hand. Ja, maar het schijnt hem niet te lukken. Of, ja, ja, ja, wel, ja. Nee, nee. Het volk rent alle kanten op en loopt elkaar onder de voet. Ik kan het vanaf deze plaats duidelijk zien, luisteraars. Blijf aan uw toestel, luisteraars. Ik probeer dichterbij te komen. U hoeft niet te schrikken. U hoeft helemaal niet te schrikken. Ik schrik niet. Er is absoluut niets om bang voor te zijn. Zie je deze spiegel? Ik ben de controleur van verloren zielen. Maar blijft u vooral rustig. U hoeft niet bang te zijn. Mensen zonder vrees. Wat wilt u van ons? U moet gecontroleerd worden. Ik wil niet worden gecontroleerd. En ik ook niet. Ja, dat hoor ik vaker, maar het moet nu eenmaal. Het is verplicht. Iedereen moet worden gecontroleerd. Dat is de wet nu eenmaal. We kunnen er niet onderuit, weet u? Ik ken die wet niet. Bovendien heb ik geen kaart gehad. Nee? Maar het moet toch gedaan worden. Iedereen moet gecontroleerd worden. Dat zei ik u toch, het is verplicht. Niemand ontspringt de dans. Komt u zich erbij, bij, jevrouw? Nee, ik wil niet. Kom, juffrouw, maakt u het mij niet te moeilijk... Hier komen zeg ik. Bek open. Ah, zoals ik al dacht. Bloedrood. Heetrood, mag ik wel zeggen. Meneer de reistijder, schrijf u even op. Protoplasma 49. De weinig witte bloedlichaampjes. Hartslag in zeer vreemde cadans. Daar moeten wij direct wat aan doen. Wilt u een pepermuntje? <laughs> Ziet u nog wel, het is allemaal erg makkelijk Elke avond één voor het slapen gaan En u heeft nergens last van Heel gemakkelijk en heel hygiënisch Uw moeder zal het ook vast goed vinden Heeft u een moeder? Heeft uw moeder u dan niet geleerd Dat u niets aan moet pakken van vreemde heren? Heeft u dan geen opvoeding gehad? Heeft uw moeder u helemaal niks geleerd, verdomme? Nou u Ja? U moet ook gecontroleerd worden Doe uw mond open Hey, dat is vreemd. Ah. Hoe is het mogelijk? Typisch dezelfde symptomen. Protoplasma misschien iets weker, maar... gelijk aantal witte bloedlichaampjes. Dat is heel vreemd. Drinkt u veel melk? Laat me nog eens zien. Ah. Dat is vreemd. Men zou zweren. Maar dat kan niet. Dat kan niet. Ze hebben gezegd dat het niet kan. Ik leer het al mijn assistenten. Wij hebben het bewezen. Mijne heren... Wanneer in een van de lichamen verbonden door een lange pijp buigbaar materiaal de druk wordt opgevoerd, zal bij voortzetting der verhitting een botsing van de gassen optreden die een explosie ten gevolge heeft. Wij zullen dit in het vervolg een vleesexplosie noemen. U heeft dat toch ook moeten leren... En de twee gassen zullen samen een nieuw gas worden. En zij zullen leefruimte beheersen. Hierin zullen net en aarde te samenkomen. En er zal geween zijn en geknarst der tanden. En de president zal verschijnen gezeten op de mazen van het net. En hij zal oordelen zowel het een als het ander. En hij zal ons de som vertellen. Want het is verboden en zondig anderen dan de eigen heren te dienen. Zo wil het de idee. <laughs> Ziet, u wel. Ziet u wel. U weet het nog. Het is niet. Vergeefs geweest, al die opoffering, al dat vergoten bloed is niet vergeefs geweest. Zo ziet u maar weer, alles keert zich ten slotte ten goede. Het ware bloed verlogen zich nooit. Nou, nog even de reflexen. Zijn we klaar met onze diagnose? U ook. Hé, hey, wat moeten we daaraan doen? Direct dood heeft weinig zin. Uh, het beste lijkt mij dat u meegaat naar onze goed geoutilleerde ontvlekkingsafdeling. Daar hoort niemand u. De verantwoording komt op mijn schouders. U mag geen bezoek ontvangen, maar wij zijn humaan. Niemand wordt onnodig gekeerd, maar u begrijpt. Wij moeten zekerheid hebben. We helpen het trapje op te komen. Mijn volk. Wij kunnen de wetten niet negeren. Wij zullen onze plicht doen. Wij zijn niet haardragend. Oh nee. Wij bewandelen de wegen der broederschap. Wij willen slechts de vrijheid van ieder individu. Maar de kleuren zijn duidelijk. De wegen der grote heersers liggen voor ons. Deze beschaving kan niet worden vernield, mag niet verdwijnen in het grijs der neutraliteit. Het werk der vaderen mag niet voor niets geweest zijn. Als dieren zouden wij worden, zonder de gave des onderscheids. De staat is heilig. Als president zeg ik u, staat en mens zijn heilig. Maar de staat is de heiligste van allemaal. Goed. Breng hem nu maar weg. Hé, uh, uh, uh, hier blijven, meisje. Waar ga jij heen, mijn kind? Jij zou toch niet willen dat men je pijn deed? Hij had zo'n mooi wit hemd aan. Maar je had rood bloed, mijn kind. Rood bloed. Rood bloed. Rood bloed. Rood bloed. En zijn huid rook naar de vrijheid. Kom morgen maar op mijn spreekuur. Het schijnt mij toe dat een consult zeer nuttig is. Komt u maar om een. Uh, om een uur of tien. Meneer de reisleider. Weet u hoe laat het nu is? Te laat, mijn kind. Veel te laat. Is het feest voorbij? Ja, het feest is voorbij. Het feest is voorbij? Er is geen feest meer. En hij had zo'n mooi hemd aan. Zijn huid geurde zo lekker. Van heel ver kwam hij, terwijl niemand hem uitnodigde. En nu is het feest voorbij. Nou is het wel genoeg, hoor je. Ik zeg dat het nou wel genoeg is. Ik hoor je wel. Ik verdom het langer. We schouwen nou een hele dag met dat stomme kring rond... Morgen was hij nog helemaal gaaf. En kijk nou eens, helemaal opgezet. Beheer vol gas zit hij. Opgezwollen dwaas. Dat komt door die hitte. En wat kan ik aan doen? Wat hij eraan doen moet, vraagt hij. Jij hoeft er niks aan te doen. Ik zal het wel weer doen. Niemand was er te bereiken. Allemaal hebben ze te druk. Allemaal hebben ze haast. Veel te veel haast om zich te kunnen bemoeien met zo'n stilstomme dragers en een doopmens. Wat gaat hun eigenlijk een doopmens om? Ze maken zich niet eens druk over de levende. Het is niet eens een jaartal, hoogstens een statistiek. Hij is overcompleet, zelfs na zijn dood. Maar ik zou je eens wat zeggen: ik neem het niet meer. Ik laat me niet meer lijmen met mooie praatjes. Ik ga naar ze toe en dan zal ik ze de waarheid eens vertellen. De waarheid? Ja. Net een hoer waar wie iedereen naar binnen mag als hij maar betaalt. Die is toch helemaal niet belangrijk meer? De waarheid is hol. Alleen het net is ze. Dat kan je zien. Daar heb je tenminste nog al vast aan alleen de realiteit. Realiteit? Dit is realiteit hier, dat verdomde lijk? Nee, ook de doden zijn een fictie. Die zijn alleen maar een deel van de holle waarheid. De dood is de grootste gemene deler waar wij onze bewijzen op baseren. Het axioma van de levende is de dood. Maar toch ga ik het tegen ze vertellen. Ik zal zeggen, cavalier, zenuwelijers, we zijn maar twee eenvoudige dragers. Maar wat jullie nou met ons uitvreten, gaat allemaal ze te buiten. Dachten jullie nou heus alles met ons te kunnen uitvreten? Het toe zeg, je maakt je kwaad, geloof ik. Dat zit maar en dat confereert, dat zuipt maar en slemt... op het welzijn van de onderdanen, terwijl wij ons te barsten werken. En als hij nou nog belangrijk was... maar hij is helemaal niet belangrijk. Zelfs de grote verzamelput is vol. Hij kan er niet eens meer bij, daar kan geen kip meer bij. We barsten allemaal uit de grond. Straks groeien er allemaal koppen boven de aarde. En dan maar denken, oh lieve helpt die arme aarde toch. Dan moeten we ze nog gaan begieten ook, net blommetjes. Maar dan hebben jullie het lelijk mis. Verdomme, heb jij een mes bij je? Ja, huh? hier dan. Man, wat doe je nou? Dat zie je toch? Ik hak hem kapot. Hij loopt leeg. Hier hebben jullie je lijk. Je eigen dooie jullie specime mens. Zie je wel dat het leeg is? Helemaal hol. Niks dan gas zit erin. Hier is nou jullie streepje op je statistiek. Vreet er maar van. Schrijf hem in jullie stomme archieven. Hij is volgens de voorschriften behandeld. En er komt een dag dat jullie uitglijden over de mensen. Allemaal luid die recht uit de nok voor je voeten zullen vallen. Neem dat maar van mij aan. Jullie zullen helemaal begraven worden onder een berg vlees. Jullie hele verdomde droomwereld zal in elkaar stuiken. Alle kleuren van de regenboog zullen er liggen. Jonkies en oudjes. En ze zullen allemaal naar je kijken met hun grote, dode ogen. Kom oh, nou, kom nou, kerel. Kom nou mee, als je je horen. Hou je vervelende kop en laat me niet dwingen. Ik niet, hoor je. Het is volgens de wet niet toegestaan een dode te vermoorden. U bent gearresteerd. Wilt u me maar, maar volgen? Jij bent ook hartstikke gek, kerel. Zie je dan niet? Dat het net openbarst. Je spoelt direct gewoon mee de vergetelheid in. De mooie herinnering aan jullie idealen zal ook wegspoelen. Ja, gaat u zelf mee of moet ik u dwingen? Hem valt dood. Zie je nou wel, dat, dat komt ervan. Grijp de mannen, houd hem goed vast. Hij is een opstandige, naar de psychiater met die kerel. U ziet er verstandig uit. Wilt u zich met de zorg voor dat daar belasten? Ik zal hem maar voor mijn eigen deur leggen. Voorwaarts, mars. Afvoeren die hap, weg ermee. Vuile lafaard, verraaier, vrouwenverkrachter, niks nut. Ik heb niks met je te maken. Aangepaste slappeling. Aangepast en nu zijn we dan bij de rand van het net aangekomen. Ik begeef me nu tussen het publiek dat hier naar de wachter staat te kijken. Ze zitten met hun armen door de mazen. Ze zijn... Oh, op de ruggen van een paar van hen staan rode strepen. Zojuist hebben wij mee moeten maken dat er een werd weggesleept. Maar het gaat wel hygiënisch. Ze worden in een zwarte zak gedaan. En mevrouw, u was al vroeg op pad vanmorgen. Hoe vindt u het hier? Interessant, nietwaar? Heerlijk om zoveel oude bekenden te zien. U kent toch het gezegde, hoe meer zielen, hoe meer vreugd? Nou, hier zijn nog wat zielen, nietwaar? Ja. En uh, meneer, u meneer, mag ik u eens vragen, wat is uw beroep? zo zo, zo, -zo dat is niet mis. Bijna aan de top, nietwaar? Uh, blijft u nog maar even hangen, ze komen u zo wel ophalen. In uw hart deed u liever iets anders, nietwaar? Nee, nee, zegt u maar niets. <laughs> Mannen onder elkaar, nietwaar? waar? ja. <laughs> Luisteraars, dit was het dan. Maar de uitzending is nog niet afgelopen. We gaan morgen weer gewoon door. Dan is er weer een dagje onder het net. En wie weet, misschien klimt u ook nog wel eens naar boven. Je weet het immers niet. Of misschien kleedt u zich wel uit en gaat u aan het net zitten... lekker graaien met uw handjes achter de mazen. Misschien vindt u wel iets in een dagje onder het net. Een hoorspel van Frank Hertsen. Hebt u geluisterd naar Harry Bronk als de nieuwslezer. Rudolf Damstee als een man. Frans Zomers en Huip Orizant als de dragers. Hans Veerman als de reisleider. Tony Folletta als de doodgraver. Willy Ruys als de priester. Jan Wechter en Joke Hagelen als de neger en het meisje. Paul Deen als de psychiater. Regie, Ad Leupler.